11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Groot-Brittannië komt een systeem om de dreiging van het coronavirus in kaart te brengen. Net zoals bij terrorisme dreiging komt er een schaal van 1 tot 5. Premier Johnson komt vanavond in een tv-toespraak met meer details... waarin hij ook zal duidelijk maken dat Engeland van dreigingsniveau 4 op weg is naar niveau 3. Wel wordt er rekening mee gehouden dat de toestand per stad en per regio sterk kan verschillen... melden Britse media. Naar aanleiding van de schietincident in Didam heeft de politie vijf mensen opgepakt. Afgelopen nacht werd er geschoten. Er werden drie mannen aangehouden uit Lobit, Zevenaar en Doetinchem. En een jongen van 16 uit Beek. Later werd nog een man uit Doetinchem opgepakt. Wat er in Didam is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De coronamaatregelen in Zuid-Korea die woensdag waren versoepeld worden weer strenger. In de provincie rond de hoofdstad Seoul moeten alle nachtclubs, bars en discotheken twee weken dicht. Gisteren gebeurde dat al in Seoul zelf. De afgelopen 24 uur zijn in Zuid-Korea 34 nieuwe besmettingen gemeld. 24 van die nieuwe patiënten hadden een uitgaansgelegenheid in Seoul bezocht. <coughs> Zuid-Korea is bang dat het land aan het begin staat van een nieuwe corona-uitbraak. De organisatie van de Duitse voetbalcompetitie, de DFL, ziet op dit moment geen reden om te twijfelen over de hervatting van het seizoen. Vanaf komende zaterdag wordt er in de Eerste en Tweede Divisie weer gespeeld. Gisteren bleek dat twee spelers van tweede klasse Dynamo Dresden besmet zijn met het coronavirus. En daardoor moet de club nu twee weken in quarantaine. Maar de organisatie zegt dat het de bedoeling blijft om de Duitse competitie uit te spelen. Het weer is nog wat zon, in het zuiden nog 22 graden, later fris met een stevige noordenwind. En aan de westkust is kans op zware windstoten. In de nieuwe week is het met maximaal van 10 tot 13 graden vrij koel. Cool. Dit was het NOS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu ZFM Jazz I got a man, every day I got a man, every night. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit is het tweede uur van CFM Jazz. We zijn gelukkig weer begonnen met live uitzendingen. En vandaag een drie uur durende uh, CFM Jazz uitzending. We hebben natuurlijk wat in te halen van de afgelopen tijd. Het nummer waar ik mee gestart ben is van uh, Don Baez Swing Seven Orkest... waarin Albina Jones een uh, prominente rol had. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is uh, The Mood That I'm In... Het is een um, album met uh, radioopnames van Billy Holiday uit de jaren 60. Dus Billy Holiday met the mood that I'm in. Yes, under Teddy's name, 1937, februari. And still another personnel. Red Allen, one of the few recordings he made with Billy. is in on Trumpet, Henry Red Allen. Cecil Scott is in clarinet. Prince Robinson on tenor. Three front line, Teddy, of course, on piano, Jimmy on guitar, Jimmy McLean, John Kirby on bass and Cozy Cole on drums. There's a tune called The Mood that I'm in, an easy medium groove. Red has the intro, and then Teddy for the first half chorus. Red on the release, and uh, Prince Robinson's tenor on the last eight of that first chorus. Then Billy takes over for her vocal chorus, and there's a break and tag with the ensemble and Red's trumpet. Take this one out. Then we'll go to another session, also led by Teddy Wilson, with Irving Randolph on trumpet, Vito Musso on clarinet, surprisingly, Ben Webster on tenor, Alan Rusin guitar, John Kirby on bass, and Cozy Cole on drums, along with Teddy's piano. And this is the fine old Jerome Kern tune, The Way You Look Tonight. Medium bright swing on this, Vito's clarinet opens, first half chorus, and then Irving Randolph plays the release, that's a long chorus, you know. And Teddy has the last 16 in that first chorus, then Billy for a full one, naturally. And the ensemble has a jam tag on this, two sessions, 1936 and 1937, and Billy Holiday, the mood that I'm in. Maybe it's the cocktail that I'm sipping that helps to put me in this frame of mind. Maybe it's because of you I'm slipping. Tonight I'm so romantically... Ja, na een vrij lange intro, Billy Holiday met The Mood That I'm In. Het volgende nummer wat klaar ligt is The Man from Monterey. Het is opgenomen um, op het Monterey Jazz Festival. En uh, u hoort het Gil Fuller samen met het Monterey Jazz Festival Orchestra. Waar onder andere Dizzy Gillespie meedeed. Het komt van een verzamelalbum, The 100 Best of Blue Note. Van Monterey, Gil Fuller met de Monterey Jazz Festival Orchestra. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Freddie Green. Freddie Green was een, um, een, uh, ja, een, trompet een trompetist um, die met Count Basie speelde heel lang. En hij gaf leidingen aan de rhythmsectie daar. Ik heb uh, een album gekozen waarop hij de leider is. Dat gebeurde niet zoveel. En op dit album speelt hij samen met Al Cohn, Joan Newman, Henry Coker, Ned Pierce op piano, Bas, Milt Hilton en bijvoorbeeld Joe Jones of Ossie Johnson op drums. Mr. Rhythm heet het album en ik ga er twee nummers van draaien. Back and Ford and A Date with Ray, Freddie Green. Freddie Gray met A Date With Ray. De jazzgitarist die lang bij Count Basie heeft gespeeld. Ik ga verder met een andere gitarist, Bill Connors. Bill Connors staat bekend om de originele gitarist te zijn... van Chick Corea's Return To Forever. Nadat hij een uh, klassiek album met uh, Chick Corea heeft gemaakt... The Heim of The Seventh Galaxy... vertrok Bill Connors en heeft een... Uh, ja, eigenlijk een, een, een, een, een laag profiel... Uh, sindsdien um, gehad. Maar in 2004 kwam hij terug. En hij ging elektrisch gitaar spelen. Post-bob jazz noemen ze het ook wel. Met een toon die dichtbij Kenny Burrell ligt. Hij heeft een uh, album opgenomen dat heet Return in 2005. En daarop staat een prachtig nummer. Uh, dat is een vertolking van het nummer van John Coltrane, Brasilia. Bill Connors wordt vergezeld van Bill O'Connell op piano. Lincoln Goins op bas. Kim Plainfield op drums. En Mayra Casales op percussie. Gaat te luisteren naar Brazil. Mm-hmm. met zijn nummer Brasilia. Een vertolking van het origineel van John Coltrane. Ik ga verder met Bill Barron. Bill Barron is de broer van Kenny Barron. Bill Barron speelt uh, saxofoon, saxofoon, En hij heeft een album gemaakt, een opname eigenlijk... van een uh, optreden uh, dat heet Live at Kobie's, Opgenomen in New York in 1987 en 1988. En daarop speelt hij samen met Fred Simmons op piano... Santi De Briano op bas en Ben Reilly op drums. Gaat luisteren naar Confirmation, een nummer van Charlie Parker... vertolkt door het Bill Barron Quartet. Dit was het Bill barron Quartet live at Kobies, het nummer Confirmation. Vanaf vandaag draaien we een drie uur lang uh, uitzending van CFM Jazz. Daarom is het ook een beetje zoeken naar het, uh, naar het format wat we willen gebruiken... om uh, voldoende afwisseling in de uitzending te houden... zodat er voor iedereen wat leuks tussen zit. We gaan een beetje heen en weer van oud naar nieuw en terug naar oud. En het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is uit 1963 komt van het album A New Perspective. De artiest in kwestie is Donald Byrd en hij heeft een geweldige wisselende discografie gemaakt in al die jaren. En op dit album is hij heel bekend geworden... door het gebruik van een gospelkoor in een jazzcontext. Samen met uh, zijn, uh, zijn uh, septet, moet ik zeggen... met Henk Mobley op de Noorsaks, op gitaar Kenny Burrell... Op piano Henk, Herbie Hancock worden zij vergezeld van een achtkoppig koor... dat gedirigeerd wordt door Coleridge Perkinson. Het nummer heet Alaya en het komt van het album A New Perspective. Donald Byrd samen met het uh, Jazz Orchestra. Het gospelorkestra Orchestra moet ik zeggen. Ik ben ooit toegekomen aan het laatste nummer... van het tweede uur van CFM Jazz. Blijf vooral luisteren, want we hebben nog een uur deze keer. En uh, dat laatste nummer dat is het nummer Drifting. Het komt van de Scandinavische band Trinity. Hun album Paris Ice uit uh, 2010... Uh, was een, uh, ja, een uh, fantastisch nummer, een uh, fantastisch album geworden... En u hoort onder andere Andreas Helquist op orgel... Carl Olandersen op trompet en Ali Geridi op drums. Gaat u luisteren naar het nummer Drifting. <tied> luisteren. We zijn zo weer terug met nog een heerlijk uur CFM Jazz.